De Nationale Ombudsman onderzoekt de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank met de uitbetalingen van het persoonsgebonden budget. Veel zorgverleners hebben in januari geen geld gehad van de SVB door het nieuwe PGB-systeem. De Ombudsman vindt het onacceptabel dat burgers door de veranderde wetgeving in de problemen komen. Uit IS-kringen in Irak komen berichten dat een Nederlandse jihadganger een zelfmoordaanslag heeft gepleegd. De man die door IS Al-Hollandi wordt genoemd, zou de aanslag hebben gepleegd in de stad Fallujah. Wat het doelbeeld was, is niet bekend. Nederland is er alert op dat er geen asielzoekers binnenkomen die bijvoorbeeld bij IS hebben gezeten. Dat heeft staatssecretaris Steven gezegd in de Tweede Kamer. Volgens hem duurde het in het verleden wel eens lang voordat oorlogsmisdadigers eruit werden gepikt. Maar de procedures zouden inmiddels zijn aangepast. En de Griekse premier Tsipras is optimistisch over de kansen op een compromis met Europa... over het terugbetalen van de Griekse schulden. Tsipras sprak vanmorgen met voorzitter Juncker van de Europese Commissie... en met voorzitter Tusk van de Europese Raad. Na afloop zei Tsipras tegen de pers dat hij goede gesprekken heeft gevoerd... die wellicht tot een compromis kunnen leiden. Tsipras won onlangs de verkiezingen met de belofte dat de Grieken weer meer te besteden krijgen. Hij wil veel meer tijd krijgen om de enorme schuld aan de EU... af te betalen. Ook wil hij dat een deel van de schulden wordt kwijtgescholden. Het weer, zon en een enkele winterse bui. Eerst is dat vooral in het noorden en westen, later in het midden- en zuidoosten. Het is twee graden in het oosten tot vijf aan zee. Dit was het... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op woensdag. Het heeft ook te maken met winterse buien. Er staan files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Afrit Bunschoten en Barneveld 5 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beestensalbommel 9. A12 van Utrecht naar Arnhem voor Venendaal 6 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam voor Delft 4. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 5 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Europoort voor knopen Benelux 4. A15 Rotterdam-Europoort voor Spijken Nissen 4 kilometer. De A16 Rotterdam richting Breda, van Knopers 5. A 20 hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht 4, A 27 Utrecht Gorkum. tussen Nieuwegeinen en Noorderloos 9 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij Spijken Nissen 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. We met nu de muziekboulevard.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 TV Om schieten te grijden, die jonge voltooide maar. steen ze mij haar beiden en hij zocht nog rustlei haar. Ze steen voor haar hitte, van polen, lieven en, en rijdt. Zijn hand lijkt op haar stutte, hij wil mij kwartenheid. Uit hier haast vijftienhonderd verrode maatschappij Ze leiden het onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor met kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard Maar werd ze ijsvast in het naam, dat de vulten. Ze niet klein en al hadden ze geheel uit eten door ze krijgen, is de ritme van het veld. Het uur haast je noemt het en na je is gevaar. Ze boeren met hun toen ze bloeien.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 Up, down, fuck you up, ten, funky, up.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 Out, but I know van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer De eerste zelfstein komt eraan. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6